Brandt ze met het NOS-journaal. Op de plek in Oekraïne waar vlucht MH17 is neergestort is vandaag negen aan persoonlijke bezittingen verzameld. Dat heeft het hoofd van de repatriëringsmissie Albersberg bekendgemaakt. Oekraïense bergers verzamelden onder meer kleding, post, paspoorten... sieradenknuffels en foto's. De dag verliep niet zonder incidenten. Rond het middaguur werd er in de omgeving geschoten. Dat toont volgens Albersberg eens te meer aan... dat de missie nog niet kan worden hervat. De 16-jarige Anthony, die vastzit voor het doodsteken van zijn medeleerling Wesley op het Corbulo College in Voorburg, heeft vrijdag na zijn aanhouding al een bekentenis afgelegd. De advocaat van de jongen zegt dat zijn cliënt Wesley wilde slaan. Of hij bewust een klap heeft gegeven met een mes in zijn hand, zullen we volgens de advocaat nooit weten. De eigenaar van het grootste cruise-schip ter wereld, de Oasis of the Seas, krijgt een boete van rond de 600.000 euro. Toen het schip in Rotterdam lag, kwam de arbeidsinspectie aan boord. Die constateerde dat 48 bemanningsleden geen geldige werkvergunning hadden. Ook bleek dat een aantal bemanningsleden veel te lang moest werken. Sommigen werkten 14 tot 16 uur per dag. Rianne Donders wordt de nieuwe burgemeester van Roermond. De 54-jarige Donders is lid van het CDA... en sinds 2004 burgemeester van gelderop Mierlo in Brabant. Roermond had twee jaar geleden al een nieuwe burgemeester moeten krijgen... maar doordat vertrouwelijke gegevens uitlekte rond een benoeming... zat Roermond twee jaar met een waarnemer. Het Nederlands elftal heeft voor de tweede keer verloren in het kwalificatietoernooi van het EK. Oranje ging uit tegen IJsland met 2-0 ten onder. Voor de rust kwam IJsland door een penalty op 1-0 en vlak voor de rust werd het 2-0. Nederland heeft nu drie punten uit drie wedstrijden en kan zich niet veel misstappen meer veroorloven in zijn pool.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 Wat leuk. En welke school zat je dan? Ik zat op de Wim Grettenbach College. Ja, dat is een. Ja, vroeger zouden we zeggen dat was de MAVO, maar ja. tegenwoordig heet dat VMBO. Dat heet uh, VMBO Theoretische Leerweg. Oké, okay. en dat heb je daar dus uh, kunnen volgen. Juist, ja. Is dus dat op een uh, bijzondere manier gegaan? Oh. Ja, ja. ook ja, ja. Hoe is dat gegaan dan? Nou, uh, even kijken. Ik kwam naar op school en ik uh, was 17 jaar oud en ik werd aangenomen daar hm. in het derde leerjaar.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 Contacten met een dat persoon, ja, En uh, maar uh, uiteindelijk, ja, Willem Duin, uh, toen was ik nog niet tot bekering gekomen, maar Willem Duin, die was, uh, ja, die, die is toen, die was toen ook, maar die is nu nog steeds. Een uh, evangelist, dus christelijk. Ja. En uh, ja, mocht, voor mocht hij nooit over het evangelie hebben. En dan uh, mocht hij mocht naar bidden. hij mocht, en als leerlingen daarom gingen vragen dan mocht hij daar antwoord op geven. dan had hij de toestemming gekregen om antwoord op te geven, want we leven in een vrij land, ja. snap je? dus hij, ik vroeg aan Willem Duin ook, op een gegeven moment ook, want hij, hij zag bij mij als een serieuze leerling. ik zei, er waren heel veel kinderen die in de klas die waren aan het en doen, en uh, ik ging er niet in mee. ja. en uh, hij zei ook, ja, uh, Jonathan zei je bent een uh, goede leerling, zegt je hebt uh, Duits heb je goed, uh, goed onder de knie, mm. en uh, je hebt de eerste SO heb je al negen gehaald, dus. <laughs> nee, dat deed je goed bent. en ja, en, uh, ja, en uh,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 Uiteindelijk uh, raakte ik uh, psychisch in de war. Op mijn achttiende werd ik dus eigenlijk van school, uh, ging ik van school weg. Uiteindelijk een uh, ja, ja, ja, uh, ziekenhuis geweest, opgenomen met op, op problemen. Ik het precies, ah, uh, dat ja, hoeft uh, niet Maar uh, uiteindelijk ben ik daar dus uh, <tie> uh, uh, teruggekomen weer. Heb ik het vierde jaar, want toen was ik weer hersteld, heb ik het vierde jaar gedaan. Ze hebben me gezegd van uh, ja, je gaat niet, derde, je hebt het derde jaar hoef je niet opnieuw te doen. Je gaat naar gewoon naar het vierde jaar. En uh, wat me wel is bijgebleven eigenlijk, zeg maar, is dat ik gewoon examen heb moeten doen, dat alles goed ging. Alles ja. ging wel al redelijk goed. Mooi. Nou goed, alles ging redelijk goed. Nou, ja. Behalve het Duits ging niet goed. En dat was juist goed voor yes. Yes. Mij dat was een goed vak. Ja, dat was een hele, goede vak, een hele goed vak voor mij. Maar dat Duits, was in, vier, in de vierde jaar, had ik het hele jaar had ik geen Duits gehad. O oh, jee. Dus ik stond voor die examen, ik stond te zweten en te ploegen en stond te doen en te, na, na, na mijn terugkomst op school. Nou. En uh, ik denk van. Uh, ik zeg: meneer Duin, wilt u mij nou helpen? Hij mocht, hij mocht mij niet helpen. Hij zegt, ik zal voor je bidden, zegt hij. Maar kies gewoon nou. Jij, je hebt een keuzevragen, je hebt twintig vragen. Doe gewoon eerst wat in je opkomt. En ik zal voor je bidden. Heeft hij niet gezegd, maar dan zei hij later. Ja. Uiteindelijk, uh, nou, examen, uh, ik heb uh, ik examen gedaan. Ik, ik had er zo'n hoofd. Ik denk dat dit wordt ja, niks. Dit, dit is niks geworden, denk ik. Dit ben ik, gewoon, het wordt denk ik kans, ik moet het kunnen. Dus ik was in mijn woning. Ja. En de mentor van mijn school ik kwam binnen met een roos en ik was gewoon geslaagd. Gefeliciteerd, ja. Ja, dat was Jij wel, blij ik is echt mijn kind van Als ik dat, dat verhaal ja. vertel, omdat ik gewoon eigenlijk gewoon vier jaar, of één jaar lang in het vierde jaar gewoon niet geen Duits heb gehad en ja. toch geslaagd ben, gewoon omdat ik voor mijn Duits gewoon. <laughs> dat is gewoon dus wil ik de Heer ook voor danken. Ook. Ja. En uh, ja, en dat is zodoende, dat is de tijd. En toen was de tijd van de Gerttenbach voorbij. En uh, ja, zodoende, mm -hmm. Daar nou, heb ik op school gezeten. En dat is het verhaal van de Gerttenbach. Ook. En uh, ja, en uh, ik werd ook wel. Uh,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 uiteindelijk. Ja. ja. Ben ik van Beverwijk, heb ik daar een school, een school gedaan in in in Wijk aan Zee. Ben ik in Wijk aan Zee ja. naar school gegaan op Heliomara, zeg maar. Dat, oh, de, ja. In ja. Een Rea College. Mm. Ben ik op school gegaan en uh, heb ik ook uh, heb ik ook heb uh, ik mijn certificaat gehad voor mm. mbo 2 3, zeg maar, voor uh, ja, medewerker secretariaat praktijk, medewerker ja. van secretariaat uh, van secretariaat eigenlijk. Mm -hmm. ja.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 Biolo biolo drie drie biologisch. we zijn met z'n drieën thuis biologisch. Zeg. En ik heb dan een broer, mijn halfbroer, die is uit 3 oktober 88, maar die is niet van mijn moeder. Maar ik over mijn jeugd zal ik vertellen. Dat ik geboren dat ben en uh, ze zagen bij mij al heel vroeg al dat, het, uh, ja, dat, dat er iets aan de hand was met mij. Ja, want dat iets ja, niet helemaal, uh, ja, niet juist was. Heel, begon, ze, begon, ze hadden hun vraagtekens er al bij. Dat het huilen in de box, zeg maar echt. Dat het huilen in de je had veel als heel baby. veel en oh, normaal was alsof... als dan ja. als als een normaal enig kind zeg maar. Ja. En uh, ja, later ook eh uh, uh, uh, ja, uh, uh, ja, een eh uh, ja, een een, een, een, een hoe noem je dat een uh,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 Ja. Ik ben er ook in therapie voor gegaan. Mm. En uh, dat hielp niet. Dus uiteindelijk, ik ben op mijn zesde, e Wat ik nog wel wat wel ontroerde, weet ik nog wel. Op mijn vijfde, weet ik nog, op zes jaar, was er een uh, vrouw. En die was nu gelijden mij, zeg maar. Mm. En uh, toen, als ik dat ja, denk, kan ik nog wel uh, snappen En dat was echt die vrouw, een hele lieve vrouw. Dat was een vrouw Kager heet. Dat was werkzaam in Haarlem. Mm. En die vrouw verongelukte op de snelweg in Frankrijk. Op weg naar haar vaders begrafenis. Nou. Dus dat is echt, toen ik dat hoorde, moest ik echt, ja, uh, echt ik heb nog steeds een keer veel van het horen, want dat steeds, uh, het is echt een, dat uh, nou, is, is gewoon niet, dat uh, herinner ik me nu nog. Dat niet ja, dat ja, is een goede band Ja, ja zeker. En, en, en, en, en klopt. En ja, Ik was zo klein en ik, ik, ik, ik wist nog precies hoe ze eruit zag, maar uh, het is wel uh, ja, ja. Ja, het is een nare ervaring. Ja, een nare ervaring. Ik, ik, ik was bezig met een grote gevulde koekje thuis en ik weet dat mijn moeder zei, iets tegen mij zei, en jongen, dan moet je dat vertellen, en toen, ik voelde al, als iemand tegen mij zegt, als je iets moet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 ik Kreeg ik een, een, een, een, een, een knie in mijn, in mijn keel en weet ik dan wat? En uh, twee, en uh, ja, dat was wel heel heftig, herinner ik me nog. En, uh, Ja, en, uh, en daar, Dus uiteindelijk, daar, en toen. toen en, uh, en, uh, uiteindelijk, zou ik. Toen ben ik van die groep naar, ben ik, naar een andere groep gegaan. Dat was nog een zware groep, dat was echt een groep. Een stap voor de gesloten inrichting, zeg maar. Ja. En dat, en dat is niet, heeft niks dat heeft met, met gedragsgestoorde jongens te maken, ja. eigenlijk. En, uh, Naar die groep, met,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 Maar, uh, uh, uh, ja, dus dan ben ik daar geweest, zeg maar. In, uh, we hadden het over, over de. Over, ja, Honderland. Over ja, Deventer. Ja, toen op de, Deventer, klopt. En in Deventer ging het dus, zeg maar. Uh, ging het hard zo goed dat ik een thuisplaatsing zou krijgen. Dus op een buitenschool, op een, net als zeg maar, de school van de Gertenbach, zou ik, zeg maar, gaan naar, de, naar een normale regulier onderwijs, maar op, dan op een 15e. Dus niet okay, op een 17e. Ja. Nou, dat ging zo goed dat, dat, dat, dat net voordat ik naar huis zou gaan. Ben ik helemaal ben ik helemaal doorgeschoten was ik in de, de, de, de, de, de war geraakt. Ben ik wat medicijnen waren ook gestopt en ik ben echt in een soort psychose terechtgekomen. Ja. En dat was heel heftig. En dat was echt een half jaar erin. En dat was echt... toen zakte mijn wereld echt helemaal in. Zeg maar. en dat was echt... Nou, nee. Dus toen was ik 15 en toen werd ik opgenomen. En uiteindelijk was ik 16. 15 opgenomen, ben ik weer teruggegaan naar Hoendelo. Waar ze mij niet meer konden helpen. Dat dus ik weer terug moest gaan daarheen. Maar na, daarna naar Alkmaar ter, uh, terug moest. ben ik zo van Alkmaar uh, uh, Frankrijk weer gegaan. Om even een tussenpauze te nemen. Van Frankrijk ben ik weer teruggegaan naar, naar de... Uh, uh, van Frankrijk ben ik teruggegaan naar, uh, naar Zandvoort. Ben ja. ik heen gegaan naar Zandvoort. Ah, dat het eerste. En toen is het tijd van de Gertenbach gekomen. Ook. En ik wil ook uh, even benadrukken ook dat, uh, ja, dat, uh, uh, ja, dat ik ook... Uh, nou, dat ja, dat ik zo, zo zeggen ook. Maar in ieder geval toen ben ik naar de Gertenbach gekomen, zeg maar. En uh, ja, toen dat, dat is, dat is een, een, een, naar de, naar, de rea, naar de Rea en dan uh, naar de Rea. Dus zeg maar nu op werk, zeg maar. En uh, ja, nu ben ik, zo, ben ik zeg maar, gevormd, zeg maar, door mijn geloof, zeg maar, die ik heb, zeg maar, nu, die ik, ben, nou, ik heb veel duistere dingen in mijn leven ook meegemaakt, dus de tijdsperiodes ook. Wat ja. ik ook zeg, wat het allemaal is, daar ga ik niet op in.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 uh, ja, of op, op school, zeg maar. Ja, maar, kent ik kent kent ja van school, al al school ja. Maar dat hij mij echt vanaf, uh, ook vanaf, ja. uh, ik, heb hem op, ik heb hem vaak opgebeld ook, in tussenperiode ook. En, uh, hij zei altijd, als er iets is, altijd bellen, zei hij. Ja. En uh, als je iets wil vragen, altijd bellen. Maar ik had altijd de moeilijkheden, en altijd ook een beetje ook zelf uitdagen, ook een beetje gelogen, en mijn ouders ook, weet je. Ook een beetje om, omheen gedraaid ook, weet je. Ja. Ook had ik ook niet moeten doen, maar ja, dat heeft, heeft God me vergeven, dat weet ik. Maar ik heb zoveel steun aan die man gehad. Die man heeft me zoveel geholpen, dat doet hij nog steeds. En uh, ik, ik weet ook dat hij vanaf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 Die dat niet, die, die, die, die, die, die, gisteren stond ik op de grote markt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 uit. Jij hebt natuurlijk heel veel meegemaakt. En je hebt door Jezus' liefde en de, yes. de mensen van Jezus, de christenen, eigenlijk Jezus leren kennen en de Bijbel. En dat, dat is zo'n waarheid voor ja, jou geworden ja, dat ja. je dat heel graag wil delen met ja, anderen. Ja, ja. En waar kan je dat beter delen dan, dan op straat, op straat ja. waar de mensen nog niet naar een kerk gaan vaken,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 Want zijn overal, dan gaat er weer een trein en dan gaat er weer iemand in een scooter en dan toetert er weer iemand. En al die mobieltjes en, al die mobieltjes en internet, en, die internet en, en weet ik dan wat. Wat dus doe je om je daar even los van te maken, van al die indrukken om je heen als mens, als christen? Om je daar los van te maken? Van, hoe doe je dat dan? Je gaat ja, dat is bidden? Is ik, ik, bid, ik bid en uh, ik lees de Bijbel en uh, ik sta ook stil. Maar dat lukt me niet langer dan, echt dan nu nog wel vijf minuten. Of drie, vier minuten. Want er komen toch wel altijd wel gedachten binnen. En, uh, en, hmm. nee, dus dat is wel... Uh, maar ik probeer wel echt, ik doe het ook niet heel vaak, want ik moet het ook vaker doen ook, maar daar moet ik ook natuurlijk in groeien, want ik ja. ben natuurlijk, zoals Willem eigenlijk al een heel goede voorbeeld van mij gegeven heeft, ik ben nog, uh, je moet zo zien, je bent, ik ben opnieuw geboren, hmm. en uh, eigenlijk ben ik nog een baby in het geloof, en uh, uh, ja, ik ben nog niet, ik ben nog niet een volwassene in dat geloof, en uh, kijk, zoals Willem, die is al 26 jaar weg, zo moet je zien dat hij 26 jaar oud is,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 ik zet te prediken echt voor echt ook voor, voor, voor een groep mensen ook, zeg maar ook dat ik echt op een ja. manier het talent van God krijg en de, of die heb ik al denk ik maar de gave van God heb zeg maar, om echt op hun manier te prediken zeg maar ook, ja. op een manier te prediken dat de mensen ook zeg maar, boeiend is voor de mensen ook ja. dat wil ik ook en dat het, ook niet, dat het niet saai is en ook, dat het ook niet uh, en waar we het ook over gehad hebben dat het ook niet op een, op een toon is van dat uh, mensen denken dat ze doorlopen dat ze alleen maar geschreeuw worden nee maar dat ze ook echt gewoon dat het boeiend zullen vinden ook. Dat, dat, dat, ja. want uh, ja, wat Jezus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 voeding kan je doorgeven aan andere mensen. Namelijk. Ja. Dat, is, dat is belangrijk. Dat ja, zo... dat, dat is ook dat ze samen gaan. Ja. Ja. Als, als een baby christen inderdaad voeding krijgt... en die gaat dan weer groeien in zijn geloofsleven. Ja, dat heb jij dan ook als je het woord meer ja. tot je neemt... de Bijbel gaat leren kennen. Ja. Dan, en je, dat is eigenlijk kouden en herkouden van die Bijbelteksten ja, worden. Ja. Die kan je dan ook weer doorgeven. En je spreekt graag en je spreekt makkelijk met veel mensen dan kan je die woorden die God in je hart heeft gelegd en in je leven heeft bewerkt ook weer levenslessen aan anderen doorgeven. Ja. Wat geweldig is dat, hè? Geweldig. En zo zie je dat ook God dingen die in je leven gebeurd zijn van mede gebruiken. Hij heeft niet die dingen in je leven gebracht, maar hij kan wel wat er is gebeurd.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 Ten eerste wil ik uh, in deze interview ook uh, ja, Willem Duin en uh, Ingrid Duin, voorgangers, en, uh, bedanken voor de, ja, voor de, ja, dat ze zo zijn, uh, dat ze zo bemoedigend, dat ze zo liefdevol en dat ze zo echt, dat, zeg, echt, zijn, mij, dat, zeg, zijn, zijn maar, dat ze echt bij mij echt veel zijn bij mij, dat zeg mijn tweede ouders zijn, dat ze echt geestelijke ouders zijn ook. Dan wil ik zeggen voor bedanken dat ze me zo geholpen En dan wil ik ook uh, jullie ook als bedanken voor het interview ook en jullie ook bedanken ook voor de mogelijkheid ook die, die jullie geven of, zeg maar, ook om op straat te staan, zeg maar ook, en ook ook, u ook, zeg maar, ook, mij ook mij ook helpen erin en ook mij ook nou, en mij ook bemoediging over uh, mij ook bemoedigen zeg maar, ook en uh, jullie ja. ook voor jullie voor bedanken ook en, uh...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 En ook samen met hem ben opgestaan ook weer. Ja, de, de, dat je het nieuwe leven, de, de nieuwe leven hebt ontvangen. Is dat, ja, dat vind ik prachtig. Dat ja. je want ik voelde echt toen ik het water inging. Ja. En het water uitkwam. Zo'n net of een, soort, een soort zwevend gevoel. Het, echt, heel bijzonder was dat. Echt. Dat was prachtig. Ik vond het heel bijzonder allemaal. Hele, alles zeker. In de eerste plaats wil ik God bedanken. Dat hij mij uit de duisters gehaald heeft. Dat hij mij tot zich getrokken heeft. Om tot voor... Ja,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 Zijn. Ja,